8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Zeven doden bij een schietpartij in Californië. Brand in Moskou kost 12 marktkooplieden het leven. En Surinaams parlement praat over waarheidscommissie. GELUIDEN. Bij een schietpartij op een universiteit in Oakland in Californië... zijn zeven doden gevallen. Drie mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn volgens de politie Koreaans. De schutter is aangehouden. Het is een man van 43 met een Koreaans paspoort. De man zou oud-student zijn van de universiteit. De Oikos University in Californië is gespecialiseerd in onder meer theologie en Aziatische geneeskunde. De universiteit is ook een ontmoetingsplek voor de Koreaanse gemeenschap. De man opende het vuur in een leslokaal. Het universiteitsgebouw werd daarna onmiddellijk ontruimd. De man vluchtte met een auto van een slachtoffer en werd na een achtervolging opgepakt in een naburig winkelcentrum. Bij een grote brand in een huis in Moskou zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. De slachtoffers waren marktkoopmannen die in het gebouw aan de markt sliepen. Volgens persbureau AFP gaat het om buitenlandse arbeiders. De brand kon na een paar uur worden geblust. Gisteravond was er ook een grote brand in Moskou. Toen valt de bouwmateriaal op de 66 e verdieping van een wolkenkrabber vlam. Voor zover bekend vielen daarbij geen slachtoffers. Bij een autobedrijf in Maaren heeft afgelopen avond brand gewoed. Tientallen auto's in het bedrijfspand zijn afgebrand. Het voorzorg werden twaalf huizen in de omgeving ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een hotel. Bij de brand vielen geen gewonden. Volgens de brandweer zat er asbest in het dak van het autobedrijf. De rook dreef naar het centrum van Maaren en mensen kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. De brand was aan het eind van de avond onder controle. Hoe de brand bij het autobedrijf is ontstaan, is nog onduidelijk. De SP in Boksmeer stapt uit het college van burgemeester en wethouders. Dat betekent dat de coalitie in Boksmeer niet langer een meerderheid heeft. Aanleiding voor de breuk is een conflict in de coalitie over het sociale beleid. Coalitiepartners CDA en LOF willen dat mensen in de bijstand vrijwilligerswerk doen met behoud van uitkering. De SP vindt dat daar het minimumloon tegenover moet staan. Het besluit van de SP werd genomen in een besloten ledenvergadering. Ook SP-leider Roemer, die uit Boksmeer komt, was op de vergadering aanwezig.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 Zuid-Afrika had na de afschaffing van de apartheid ook een waarheidscommissie. Die was bedoeld om slachtoffers en daders in het openbaar te laten spreken over misdaden. De oppositie in Suriname vindt dat de amnestiewet in strijd is met de grondwet en internationale wetgeving. Het debat over de amnestiewet gaat vanmiddag om twee uur Nederlandse tijd verder. De Colombiaanse guerrillabeweging FARC heeft de laatste tien gevangen genomen militairen en politieagenten vrijgelaten. Dat heeft het Rode Kruis bekendgemaakt. De tien werden zeker twaalf jaar lang vastgehouden in de jungle. De groep is opgehaald met een Braziliaanse helikopter. Het zijn zes agenten en vier militairen. De FAR kondigde de vrijlating van gevangenen eind februari aan. Toen werd ook bekendgemaakt dat de guerrillabeweging beweging stopt met ontvoeringen om losgeld los te krijgen. President Santos van Colombia had als een van de voorwaarden voor vredesbesprekingen gezegd dat de ontvoeringen moesten stoppen. Amnesty International heeft kritiek op een plan van de Griekse regering... die wil illegale immigranten voor onbepaalde tijd kunnen opsluiten... als ze een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die HIV of AIDS hebben. In het plan staat dat illegale in detentiecentra geregeld... medisch gecontroleerd moeten worden en dat behandeling verplicht is. De Griekse regering is van plan duizenden illegalen onder te brengen... in oude legerbasis. Amnesty noemt het plan van de regering zorgelijk. De maatregelen zijn volgens de mensenrechtenorganisatie discriminerend. De Griekse regering schat dat er meer dan een miljoen illegale immigranten in Griekenland leven. Frankrijk heeft twee radicale moslims uitgezet. De ene is een imam uit Mali die antisemitische preken hield. En de ander is een Algerijn die een gevangenisstraf had uitgezeten voor een aanslag in Marrakesh in 1994. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is het uitzetten geen nieuw beleid. Maar is Frankrijk na de gebeurtenissen in Toulouse wel waakzamer dan ooit. Frankrijk is van plan nog twee imams en een moslimactivist uit te zetten. Dan is het weer nog in de noordelijke helft van het land bewolkt met kans op wat regen. Vanmiddag in het zuiden zo nu en dan zon. Het wordt 8 graden in het noorden tot 13 in het zuiden. De komende dagen weinig verandering. Het wordt wel wat kouder. ANUB verkeersinformatie. Het is een normale ochtendspits. 50 files, zo'n 180 kilometer alles bij elkaar. Een paar zaken vallen op. Er is vooral veel vertraging in het zuiden op de A2 richting Maastricht. Er staat tussen Rooster en Knopen-Kerensheide 10 kilometer. De A12 vanuit Duitsland. Daar zorgen de langdurige werkzaamheden bij Arnhem voor veel oponthoud. Tussen de Afrik Beek en Arnhem Noord 15 kilometer maar liefst. De A13 is een ongeluk gebeurd richting Den Haag. Er staat voor Delft-Zuid 5 kilometer. Twee van de drie rijstroken zijn dicht... De kijkers aan de andere kant voor de Alfred Berkelen Rode Reis 8 kilometer. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie met CRM-software van Archie. Vanavond in Vroege Vogels TV. Een rottend dood zwijn in het bos. verdamme lekker zo net na het eten. Ja, maar voor dieren een genot. Uw eigen gefilmde beelden in Wat Ruist. En natuurlijk tuinieren op de Floriade met tips voor thuis. Tips, tips, tips voor thuis, kan het prettiger. Tips voor thuis, echt leuk, let maar op. Vanavond Vroege Vogels TV, tien vooral, wacht bij de Vara op Nederland 2. In de serie Kritisch Beleggen van Delta Lloyd, psycholoog Ab Dijksterhuis. Het voorspellen van de beurs vereist dat we allerlei ingewikkelde verbanden kunnen zien. En daar zit het grootste probleem. Het is niet zozeer dat we geen verbanden kunnen zien... maar veel eer dat we verbanden zien die er helemaal niet zijn. Beluister zijn en andere inspirerende verhalen... van onder andere wetenschapsjournalist Diederik Jekel... en sterrenkundige Govert Schilling op deltaloid.nl slash kritisch beleggen. Want kritisch denken loont kritisch op het juiste moment. Deltaloid. De Delta Lloyd-beleggingsfondsen zijn als beleggingsinstelling opgenomen... in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Er gloort enige hoop voor Syrië naar de toezegging van president Assad... dat die akkoord zal gaan met het vredesplan van de Verenigde Naties. Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Rice, moet het nog maar zien. We hebben over de course. Um, the the last many months, uh, promises made. En promises broken. Correspondent Sander van Hoorn vertelt zo meer over de kansen voor de Syrische bevolking. En het parlement van Suriname praat vandaag verder over de amnestiewet. Surinaamse gemeenschap in Nederland praat er al dagen over. Zo dadelijk Marco Robin Visser bij Radiomart in Amsterdam. En weer was er een schietpartij afgelopen nacht bij een onderwijsinstelling in de Verenigde Staten. Op de universiteit in Oakland in Californië zijn bij een schietpartij zeven doden gevallen. Volgens getuigen begon een man in een klaslokaal om zich heen te schieten. Thomas Kleinveld studeert journalistiek in Berkeley, niet ver van Oakland. Nou, hij was kort na de schietpartij ter plaatse. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Wat trof je aan? Um, nou, in eerste instantie vooral heel veel politie, heel veel media. Um, en uh, de weinig studenten uh, die voor ons gezien waren. En heb je mensen gesproken, Thomas, die bij die schietpartij uh, vlak in de buurt zijn geweest? Uh, ja, dat klopt. Ik heb um, de echtgenoot van een van de docenten gesproken. En die vertelde dat er inderdaad een man binnen is gelopen... die heeft meteen uh, de receptionist neergeschoten. En die is daarna om te heen gaan schieten. Um, de lerares die heeft de deur op slot gedaan... en heeft daardoor de, de leerlingen kunnen beschermen. Een andere docent die is uit het raam gesprongen... en uh, er ook met een aantal leerlingen van doorgegaan. Um, dus ja... Er zijn wat mensen inderdaad die erover willen praten, maar um, weinig mensen die, die er echt bij waren. En je bent ook bij de persconferentie geweest, heb ik begrepen? Ja, klopt. Wat is daar gezegd? Um, nou, daar is een korte beschrijving gegeven van wat er nou precies gebeurd is. Um, en um, de, de burgemeester van Oakland heeft daar ook uitgelaten dat um, deze schietpartijen eigenlijk bijna routine beginnen te worden in de Verenigde Staten. En dat er daarom ook iets gedaan zou moeten worden aan de wapenwetgeving... en de manier waar, waarmee dat wordt omgegaan. Hm. Hoe gaat dat toe? Want je was dus bij die universiteit, die, die Orkos-universiteit. Hoe gaat dat dan toe bij zo'n universiteit? Wordt het hermetisch afgesloten van de buitenwereld? Uh, ja, de politie die staat er overal. Uh, je kan uh, nou als journalist uh, tot, op een, tot op een paar meter afstand van de universiteit komen... Maar op het moment dat je verder wilt, dan word je meteen tegengehouden. En ook bij de persconferentie, dan um, is het hele wet op het politiebureau, wet die gegeven. Um, dan is het ook heel moeilijk om daar het politiebureau binnen te komen. En Thomas, je had het net over die burgemeester die ja, alweer een aanzet heeft gegeven tot discussie over wapenbezit in Amerika. Jij bent inmiddels weer terug in Berkeley. Merk je dat er in de media ook meteen gediscussieerd wordt over wapenbezit? Um, nou, in eerste instantie lijkt iedereen um, vooral een schok, hoewel het wel uh, al wordt genoemd. Um, Berkeley en Oakland, de hele omgeving is toch een omgeving waar um, vrij veel moorden plaatsvinden, uh, ook met illegale wapens. Dus ik verwacht wel dat dat vooral in de komende dagen echt gaat spelen. En, en merk je het dan ook op de universiteiten? nemen de controles toe, neemt de beveiliging toe, de bewaking? Um, nou, de schietpartij die vond vanochtend plaats. En uh, vreemd genoeg duurde het vrij lang um, voordat het nieuws hier ging, uh, rondging. Um, op de universiteit zelf is hier er heel weinig van. En zelfs in de omgeving van de school gaat het leven eigenlijk gewoon door. Um, de school die zit vlak naast de grote supermarkt en daar um, deed iedereen gewoon boodschappen. En, en sommige mensen wisten niet eens dat er een schietpartij om toen gaan plaatsvonden. Nee. Thomas Kleinveld, hartelijk dank voor je verhaal. Oké, okay, graag gedaan. En Thomas studeert journalistiek in Berkeley, niet ver van Oakland. En hij was bij die universiteit van Oakland waar die schietpartij heeft plaatsgevonden. Door naar Syrië, want daar lijkt de bemiddeling van Kofi Annan zijn vruchten af te werpen. De Syrische president Assad zou akkoord zijn met het vredesplan van de Verenigde Naties. Uitelijk over één week, dus op 10 april, legt het Syrische leger de wapens neer. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. Sander zou dan het geweld... Echt gaan stoppen in Syrië? Um, nou ja, dat is de bedoeling. En er is nu in elk geval een datum aan vastgeknoopt. Maar ik heb weinig diplomaten voorbij horen komen die echt optimistisch uh, zijn. En de, de belangrijkste diplomaten is nog wel meneer Anand zelf. Eh, dat er over het daadwerkelijk bereiken van zo'n staakt-het-vuren. wat dus over acht dagen zover moet zijn. dat er nog weinig concrete vooruitgang is geboekt. Mm. Is er een uh, verklaring te geven voor de opstelling van president Assad. dat hij nou toch akkoord zou zijn met dat akkoord? Nou. Op de cynische manier kun je uitleggen uh, dat hij dus nog tijd heeft en dat er in die acht dagen veel kan gebeuren. Al acht de geluiden uit verschillende series steden en dorpen, uh, vocht op en, en dat geweld, ja dat kan dus duren en dagen. Sander, we gaan hiermee opbouwen, ja. want dit is bijna niet te verstaan. We gaan uh, opnieuw proberen te bellen en dan straks via een hopelijk betere lijn even weer met je te praten. Dan naar uh, Rusland en wel naar Moskou, want daar uh, hebben twee grote branden plaatsgevonden. Gisteravond stond een wolkenkrabber uh, in brand. En vannacht vatte een gebouw aan een marktplein vlam. Zeker twaalf mensen zouden daarbij om het leven zijn gekomen. We schakelen met uh, correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, eerst maar eens naar dat gebouw vannacht. Wat is daar gebeurd aan de markt? Uh, nou, daar, daar is een, uh, een korte, felle brand uh, uitgebroken in een, in een vrij klein uh, uh, ja, bouwseltje dat aan een loods vastzat vlak uh, vlakbij die markt. En in, daar, in dat bouwseltje woonden uh, woonde en, en sliepen dus ook uh, gastarbeiders uh, uit Centraal-Azië. Twaalf uh, mensen zijn daarbij omgekomen bij die brand. Uh, waarschijnlijk allemaal mensen uit Tajikistan. Die sliepen daar een hele... Ja, oncomfortabele omstandigheden op stapelbedden. Er was eigenlijk nauwelijks ruimte om je daar te bewegen. Dat zijn de omstandigheden waarin heel veel van die mensen in Moskou uh, leven. En het grote probleem was in feite dat uh, ja, die, die, die brand is uitgebroken waarschijnlijk door een, uh, een, een, een defecte uh, kachel. Um, maar dat die mensen dus geen mogelijkheid, mogelijkheid hadden om daar naar buiten te gaan. Er was geen directe mogelijkheid om uit, uh, uit dat bijgebouwtje te komen. Ze moesten door die loods waar het aan vast zat. Um, dat hebben ze niet snel genoeg kunnen doen en sommige mensen zo blijkt hebben geprobeerd zich te redden, maar die zijn gewoon door uh, door de rook en uh, door de verbrandingsgassen uh, toch omgekomen. Ja, en dan was er nog een grote brand gisteravond al in een wolkenkrabber. In een wolkenkrabber. Uh, ja, dat was een uh, wat spectaculairder brand van buitenaf in ieder geval. Uh, maar de gevolgen waren uh, gelukkig uh, minder ernstig. Uh, het, het, het grootste of het meest opmerkelijke aan die brand was in feite dat het op een zeer grote hoogte plaatsvond uh, op 260 meter. Dat uh, had de Moskouse brandweer nog nooit meegemaakt. Uh, waardoor dat gekomen is weten we ook nog niet precies. Uh, waarschijnlijk is het, uh, uh, zijn er bouwvakkers daar bezig geweest. Uh, die, die, die, die, die wolkenkrabber is nog in aanbouw. Uh, die zijn daar bezig geweest met uh, laswerkzaamheden. Uh, er heeft wat, wat bouwmateriaal vlam gevat en dat heeft zich vervolgens uh, die brand verspreid over twee etages. Dat zag er allemaal behoorlijk spectaculair uit, maar de uiteindelijke schade is volgens de eigenaars van, uh, van het gebouw uh, zal die wel meevallen. Geert Groot, Koerkam vanuit Moskou. Dan nog eventjes terug naar Sander van Hoeren met uh, nu een uh, betere lijn. Midden-Oosten-Korsondens. Ja, Ja, klinkt veel beter, Sander. Uh, we hebben het over uh, het plan dat uh, ge geaccepteerd is, akkoord is bevonden... door de Syrische president Assad. Wat inhoudt dat uh, op 10 april het Syrische leger de wapens neerlegt. En wij vroegen ons af, en toen werd de lijn wat slechter... hoe je de draai van president Assad verklaart. Omdat hij zich nog steeds verzet heeft tegen het als eerste neerleggen van die wapens. Ja, als het natuurlijk een echte draai is, hè? want uh, 10 april, nou, dat is nog even weg, ruim een week, en daarin kan een uh, hoop gebeuren. En, en de oppositie bijvoorbeeld, uh, ja, die is er wel mee akkoord gegaan, uh, de oppositie in het buitenland, maar dat is nog weer wat anders dan de mensen die in de Syrische steden, steden en dorpen uh, de wapens in handen hebben. Dus gaan zij ook wel stoppen met, uh, met het schieten. Met andere woorden, er is nog zoveel waardoor het fout kan gaan. En dat ziet de Syrische president natuurlijk ook, dus hij heeft waarschijnlijk... Gedacht. De druk wordt nu toch wat te groot. Ook Rusland die was er wel voor dat dit plan zou worden uitgevoerd. Nou, dat is de bescherming hier natuurlijk van Syrië. Dus hij kon niet anders. Maar het is tegelijkertijd ook wel heel makkelijk om hier ja tegen te zeggen. Ja, in ieder geval, Sander, zou je kunnen concluderen: er zit enige beweging in. Heeft de Syrische ja. bevolking daar al gelijk wat aan? Nou, zo te merken niet, want er is vandaag meteen alweer gevochten. Ik denk dat dat ook nog echt wel tot 10 april doorgaat. En hooguit dat je kunt zeggen dat als er op 10 april niks veranderd is, ja, dan moet de Veiligheidsraad er wat van vinden. Er is nu een deadline, dat is een lichtpuntje. En voor die tijd al vandaag gaat de hoogste baas van het Rode Kruis, die gaat op bezoek in Damascus om te praten over een humanitair staakt het vuren. En dat betekent gewoon even... Heel simpel dat er uh, twee uur per dag niet geschoten wordt door beide partijen. Zodat de mensen die hulp nodig hebben, die hulp ook kunnen krijgen. Uh, maar ja, ook dat de humanitaire staakt het vuren. Daar wordt ook al lang over gepraat. Dat is er ook nog steeds niet. Met andere woorden, sceptisch alom. Sander van Horen over de ontwikkelingen in en rond Syrië. Voorlopig wordt er alleen gepraat. En straks de zorg in de Tweede Kamer over de onafhankelijkheid van de wereldomroep. Eerst naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, lange files op de A12 en A13. Wat is er aan hand? Ja, op de A13 is een auto over de kop gegaan. Daar kom ik zo op. Ik wil het toch zeker ook even nog noemen de file in het zuiden... op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Er staat tussen Echt en Urmond 12 kilometer. Dat heeft te maken met langdurige werkzaamheden. En die A13 van Rotterdam naar Den Haag voor Delft Zuid. Nu 5 kilometer, dus na een ongeluk. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Het loopt daar ook behoorlijk vast bij Rotterdam op de A20. En de A13 vanuit Den Haag, de kijkersfieden... voor de Afrit Berkel en Reis 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, die wereldomroep wordt vanwege bezuinigingen ontmanteld. Er blijft niet heel veel van over. En wat er van over blijft van de wereldomroep... is dat nog wel onafhankelijk straks. Een groot deel van de Tweede Kamer maakt zich daar zorgen over. Zo merkt ook verslaggever Lars Geerts in Den Haag. In de mediawet staat dat de politiek zich niet mag bemoeien... met de inhoud van programma's. En daar zit de crux. Want vanaf volgend jaar valt de wereldomroep daar niet meer onder. De flink afgeslankte omroep verhuist van het ministerie... van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen... naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Maar wie garandeert dat dat ministerie zich niet met de inhoud zal bemoeien... Dat wilde de Kamer ook weten. De wereldomroep wordt naar buitenlandse zaken overgeheveld. Daar mogen zij overleven met een fors lager budget. En hoe zit dat met de journalistieke onafhankelijkheid? Blijft deze gewaarborgd of moet de wereldomroep nu dansen naar de pijpen van buitenlandse zaken? Juist omdat ook mijn partij het belangrijk vindt dat die journalistieke onafhankelijkheid van die wereldomroep kan blijven bestaan. Kijk, dat dit kabinet ervoor kiest om de wereldomroep zo goed als te ontmantelen... dat is de keuze van dit kabinet... En ik begrijp dat we daar met dit overleg ook geen verandering in uh, zullen brengen. Uh, maar waar we wel verandering in kunnen brengen... is de vraag of dat we die onafhankelijkheid van de wereldomroep een wettelijke basis geven. Rondom uh, de wereldomroep heeft uh, mijn fractie in het verslag aangegeven... dat wij met de Raad van State van mening zijn... dat het behoud van journalistieke onafhankelijkheid essentieel is. Volgens minister Van Bijsterveld van Onderwijs, die er nu nog over gaat... is die onafhankelijkheid niet in het geding... Het ministerie van Buitenlandse Zaken subsidieert nu al een aantal organisaties die zich inzetten voor de persvrijheid. Aangezien het ministerie de huidige subsidieontvangers ook niet vertelt wat ze moeten zeggen, zal dat bij de wereldomroep ook wel meevallen? Het kabinet maakt gewoon de keuze om wereldomroep gewoon een taakorganisatie te laten zijn. Namelijk het verstrekken van het vrije woord. En dat kan heel goed kijken naar andere organisaties op de manier zoals Buitenlandse Zaken, dat nu ook organiseert voor bijvoorbeeld Free Press. De heer Baker is nog gekocht op dit punt. Ja goed, ik constateer gewoon, voorzitter, dat dus de wereldomroep gereduceerd wordt tot een gewoon goed doel. Uh, dat uh, onder de willekeur gaat vallen van het subsidiebeleid van Buitenlandse Zaken. Dat is, dat is de conclusie die ik aan de hand van de woorden van de minister uh, moet trekken. En dat vind ik zeer spijtig, want dat levert een zeer ongewisse toekomst op voor de wereldomroep. De wereldomroep is dus vanaf volgend jaar geen omroep meer, maar een taakgerichte organisatie die zich moet inzetten voor de verspreiding van het vrije woord. Dat maakte de Kamer er niet geruster op. De minister van Buitenlandse Zaken mag de wereldomroep niet vertellen wat voor nieuws er gebracht moet worden. Het CDA wilde dan ook een garantie. Ik denk dat de minister ook aanproeft de emoties aan deze kant van de tafel... rondom specifiek de onafhankelijkheid van de wereldomroep. De Raad van State heeft daar opmerkingen over gemaakt. Dat doet ze niet over elke organisatie die onder het subsidieregime... van het ministerie van Buitenlandse Zaken valt. En mijn fractie moet straks een oordeel geven over de wet. En ik hecht er gewoon aan dat wij die onafhankelijkheid van de wereldomroep... bij de minister van Buitenlandse Zaken op een voldoende wijze hebben geborgd voordat ik een definitief oordeel over deze wet kan geven. De heer Haverkamp vraagt mij deze vraag uh, richting de minister van Buitenlandse Zaken. Zaken. En daar is mijn antwoord ja op. Maar het is meer ten overvloede, want... Nogmaals, ook bij andere organisaties heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken dit op een goede manier geregeld. Uh, ik zal nee, mijn vraag specificeren. Voor, voor, wij voor, willen ja. voor Prinsjesdag van de minister van Buitenlandse Zaken duidelijkheid hebben hoe hij dat geregeld heeft. Dus okay. dat het inderdaad geregeld is. Dus wat wij ook de zekerheid hebben van de minister okay. van Buitenlandse Zaken dat hij dit regelt. Dat hij dit gaat regelen. Voorzitter, ik zal dit verzoek dringend meenemen om daarvoor dinsdag kont van te doen. En daarmee was voor het CDA de kous af. Dat betekent dat er een meerderheid is voor de nieuwe mediawet. En wordt er dus 200 miljoen bezuinigd op de publieke omroep... en gaat de wereldomroep uit het bestel. Maar de Tweede Kamer maakt zich dus nog wel zorgen... over de onafhankelijkheid van die nieuwe wereldomroep. Straks hoorde een bijdrage van Lars Geert. Negen minuten voor half negen is het. U luistert naar Radio Mart. Nee, het Radio 1 journaal, maar Robin Visser... is wel bij de Surinaamse collega's. Even meeluisteren. Dag. Dan dat was Roos vanuit Utrecht. U bent inderdaad, Sindy. Goedendag. Goedemorgen, sorry boys. Dit us see the... dag O'Sien. Ook de luisteraar en goedemorgen. Hoe beleef je het, deze zaken, deze dagen? Weet je wat ik doe? Ik doe mijn televisie uit en mijn radio uit. Want het gaat me langzaam irriteren als je dat de hele tijd. Oh, dag dat is ook een gehoor. heel goed idee. <laughs> ik ja, Lara, de mensen meen meen bellen meen word, uit het hele land eh, naar dit radiostation meen... om hun uh, mening te geven. Deze mevrouw mag je mag je moet, geloof ik, nog en even wat handelingen verrichten. Even luisteren of ze alweer terug is. Ik ben de politiek van Suriname, omdat ik daar hier bijna een halve eeuw al woon. Ja, mijn familieleden zijn daar, maar ik bemoei me echt niet ermee. Oké, okay. je ja, hebt je nieuws, jij ook. Jawel, ik heb het nieuws van de Telegraaf vanochtend op pagina 1. Schietpartij op Universiteit VS. Ookland, dinsdag, Een schietpartij op een christelijke universiteit in de stad. Ookland, in de Verenigde Staten. Ja, ja, ja. Deze mevrouw gaat nu uh, de krant uh, voorlezen ja, ze over wil, de schietpartij Ze wil ze zich er niet mee, niet, ja? mee bemoeien, hè? Ze, wil, ze wil er niks nee. meer over horen, zei ze. Over, nee, nee, nee, nou, is nou dat weet. is dus... Een... Dat is een typische reactie. Ik heb hier uh, gehoord van de mensen die hier werken... dat de reacties ontzettend verschillend zijn. Er zijn echt hele uitgesproken reacties van mensen die zeggen... we zijn er klaar mee, we moeten ermee ophouden... we moeten verder afgelopen zand erover. En die andere kant, en de verhouding is echt 50-50... zijn mensen die juist heel erg emotioneel worden over die amnestiewet... en zeggen van er moet recht gedaan worden... we kunnen niet verder voordat we het verleden goed, uh, goed hebben verwerkt. En zo gaat het hier eigenlijk al twee dagen bij het radiostation heel erg hard tegen. Hard uh, Mensen die, uh, die dus uh, ook s'avonds laat en s'nachts nog bellen met, met hele verhalen over wat ze van de situatie vinden. Ja, en tegelijkertijd zeggen de makers dan hier van Radio Mart: wij zitten hier in Nederland, we zijn heel erg ver weg, wij bekijken het toch van afstand en proberen ondanks al die emoties een beetje afstand te bewaren en de zaak een beetje objectief te blijven bekijken, voor zover dat natuurlijk uh, mogelijk is. Laten we nog even luisteren naar wat er nu wat in de uitzending is. Nou, nou, Mijn papiertje ligt daar, hoor. Mijn bruntje nou. Ja. Nou, we hebben uh, gewoon... Uh, de hele, vanaf 1 uur kunnen de mensen inlopen. Uh -huh. En dan uh, gewoon uh, gezellig samen zijn met eten en drinken. Met DJ Rufus. Uh -huh. Tot nu s'avonds. Ja. Dus DJ Rufus begint ja. om 6 nou ja, uur te spelen. Ja. En, en dat, dat is de ook nog weer grappig. Doen. Vanmorgen werd er al een plaat gedraaid. Zullen we maar weer een potje dansen? Die bekende hit van uh, 20, 25 20 jaar geleden. Uh, ook uh, tijd voor, uh, voor vrolijkheid hier bij, uh, bij Radio Marts. En uh, tussendoor dus steeds... Weer die blikken naar de gebeurtenissen in dat, in dat parlement. Ja. Dank u wel. Vanochtend is op bezoek bij de Surinaamse collega's van Radio Mart, waar volop gediscussieerd wordt over de amnestiewet. Gaan we dan vanavond naar de topper in de Champions League. Barcelona tegen AC Milan. Om een plek in de halve finales van de Champions League. Vijf Nederlanders hebben bij beide clubs gespeeld. Mark van Bommel natuurlijk, Edgar Davids, Winston Borgarde, Michael Reiziger en Patrick Kluivert. Verschillen tussen de clubs zijn groter dan de overeenkomsten, vindt de laatste. Zeker als het over de spelopvatting gaat. Ja, het is heel anders. Kijk, dat, dat is ook een hele andere manier van voetballen. Uh, ik merk zelf dat het, uh, het positiespel bij Barcelona is, is, is, is heilig. En dat proberen ze elk jaar weer uh, te spelen. En dat kan, dat kan ook met de spelers die ze hebben. In tegenstelling daardoor uh, bij Milan uh, is het een, is een verdedigend team. Uh, is individuele kwaliteit, absoluut. Maar een heel ander type, type, type speelstijl. En dat, uh, dat merk je ook terug. Uh, als je de wedstrijd uh, Milan-Barcelona hebt gezien. Dan zie je gewoon dat uh, ja, Milan eigenlijk voor een gelijkspel ging en, en hebben dat ook heel goed gedaan... terwijl, terwijl Barcelona de kans heeft, heeft gehad. Milan trouwens ook. Maar het is wel een heel goed uitgangspunt voor, voor Milan. En, uh... Vind je, als ze nu nog naar Barcelona moeten? Ja, kijk, als Milan gaat scoren, dan moet, moet Barcelona toch twee keer scoren. Ondanks, de, ondanks uh, dat gevoel, denk ik, dat, wel, dat, dat Barcelona uh, dat, dat zal doen. Want Barcelona is naar mijn mening heer en meester thuis altijd. En helemaal in belangrijke wedstrijden weten ze het altijd goed uit te spelen en, en veel goals te scoren. Maar het zal heel lastig worden. Het zal echt heel lastig worden. En, en uh, je hebt nog bij uh, dat uh, Zlatan Ibrahim, Die gaat natuurlijk naar zijn oude club. Uh, dat, uh, hij wil natuurlijk ook uh, ja, eventjes wat laten zien wat die, uh, waar hij nu eigenlijk goed mee bezig is. Uh, bij Een spits waar je ook wel wat parallellen mee hebt. Hè? Drie clubs kan je zo opnoemen. Ja, dat klopt. Ajax, Barcelona en Milan. Dat zijn niet de, niet de minste clubs natuurlijk. En uh, in principe uh, vind, ik het, vind ik het fantastisch voor, voor Herman ook natuurlijk. Want uh, hij is ook vanuit Ajax uh, eerst naar Barcelona dan gegaan en dan naar Milan. En ik andersom. Uh, het, het is, een, het is een, een, een, volgens mij een hele nare speler om tegen te spelen. Maar voor je team is hij is goud waard. Als dus jij nou even teruggaat naar jouw tijd als speler bij beide clubs... Barcelona heb je veel langer gespeeld. Ja. Milan maar één seizoen. Ja. Waar lag dat dan? Uh, waar lag dat dan? Ja. Je komt van, van Ajax en, en, en je bent eigenlijk uh, uh, je bent een jonge speler. Je komt in een team. Met een, je speelt een heel ander systeem. Met een, uh, ik moet eerlijk zeggen, een heel andere visie. Dan dat, je, dan dat je zelf hebt gedacht. En ja, dan, dan, dan lukken de dingen wel en niet. En, en, en meer, meer niet dan wel. En op een gegeven moment ga je een keuze maken. Dan uh, gaat Louis van Gaal gaat naar, de, gaat naar Barcelona en die vraagt of je van, van Milan naar Barcelona wil komen. Ja, Die keuze is natuurlijk uh, niet zo moeilijk om dan uh, meteen naar Barcelona te gaan.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 Ontdek het nieuwe reizen met de NS Business Card. Daarmee checkt u op het begin en eindstation in en uit... en reist u van deur tot deur met trein, OV-fiets, taxi of Greenwheels huurauto. Zo besparen u en uw medewerkers tijd en geld. En zonder gedoe omdat u achteraf één overzichtelijke maandfactuur ontvangt. Kijk op ns.nl slash mkb. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven... of zomaar een toespraakje of een bruiloft...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 Zeven doden bij schietpartij op Amerikaanse school. En Nederlanders, een gelukkig volk. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Bij schietpartij op een universiteit in Oakland in Californië zijn zeven doden gevallen. Drie mensen raakten gewond. Een ooggetuige. Ze stonden in de klas en begonnen te schieten. Ze schoten een man in de chest, schoten een andere persoon. En toen ze dat deed, begonnen ze te schieten We hoorden een paar schoten uit het gebouw. En ik denk dat de politie terugschiet of zo. Dus we all allemaal op de grond. De schutter is aangehouden in een winkelcentrum waar hij naartoe was gevlucht. Het is een man van 43 van Koreaanse afkomst en hij zou een oud-student zijn van de universiteit. Nederlanders zijn het op drie na gelukkigste volk ter wereld. Op een VN-ranglijst van gelukkigste landen ter wereld staat Nederland op de vierde plek. Drie economen hebben onderzoek gedaan naar geluk aan de vooravond van een VN-bijeenkomst daarover. En er werd onder meer gekeken naar inkomen, vrijheid, levensverwachting en vertrouwen in de overheid. VN-chef Ban Ki-moon. Social, economic and environmental well-being are indivisible. Together they define gross global happiness. Alleen de Denen, de Finnen en de Nooren zijn gelukkiger dan de Nederlanders. Inwoners van het West-Afrikaanse Togo zijn het ongelukkigst. Het parlement van Suriname praat vandaag verder over de amnestiewet... voor de verdachten van de decembermoorden. Gisteren hebben de initiatiefnemers van de amnestiewet voorgesteld... een waarheids- en verzoeningscommissie in te stellen. Het voorstel is een tegemoetkoming aan de tegenstanders van de wet... en de nabestaanden van de slachtoffers van de decembermoorden. De oppositie probeert nog op allerlei manieren de amnestiewet tegen te houden. Ik wil dat lid verwezen naar het internationaal verdrag van de Verenigde Naties... met betrekking tot burger- en politieke rechten, waar het duidelijk zegt... Dat amnestiewetten geen vrijwaring kunnen geven aan schenders van mensenrechten. Aan ernstige schenders van mensenrechten. Dat moet je ook meenemen. Daarom zeggen we dat dit wetsvoorstel hier je niet behandeld mag worden. Bij een grote brand in een woning aan een marktplein in Moskou... zijn vannacht zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Slachtoffers waren marktkooplieden die in het gebouw sliepen. Volgens persbureau AFP gaat het om buitenlandse arbeiders. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van die brand in Moskou. De Colombiaanse guerilla-beweging FARC heeft de laatste tien gevangen genomen militairen en politieagenten vrijgelaten. Ze werden zeker twaalf jaar lang vastgehouden in de jungle. Iedereen is intens gelukkig met de vrijlating, zegt de bemiddelaar tussen de FARC en de overheid. We de FARC kondigde de vrijlating van gevangenen eind februari aan. Toen werd ook bekendgemaakt dat de guerrilla beweging stopt met ontvoeringen om losgeld te krijgen. President Santos zei na de vrijlating van de militairen en de agenten... dat de FARC nu ook alle ontvoerde burgers moet vrijlaten. In Maren heeft gisteravond brandgewoed bij een autobedrijf. Tientallen auto's in het bedrijfspand zijn afgebrand. De brandweer. Het pand zelf met de hele inboedel is compleet verloren gegaan. Wat daarbij een complicatie wel is geweest, is dat het dak was bedekt met asbestplaten. En uh, er is natuurlijk ook asbest uh, vrijgekomen bij deze brand. En uit voorzorg werden twaalf huizen in de omgeving ontruimd. Bij de brand vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand in Maren is nog onduidelijk. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is vandaag een grijze bedoeling met slechts zeer sporadisch wat zon. En dan voornamelijk in het zuiden van het land. In het noorden is de kans op wat lichte regen. In het zuiden worden de hoogste temperaturen verwacht van een graad of 13 en in het noorden blijft het kwik veelal onder de 10 graden steken. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en neemt de kans op neerslag toe. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 5 en de wind draait naar de noordoosthoek en wakkert aan. Morgen blijft het regenachtig en bewolkt, pas aan het einde van de middag wordt het droger en lijkt het wat op te klaren. De temperatuur loopt uit een van 7 graden in het noorden... tot 10 of 11 graden in Limburg... bij een matige tot aan zee vrij krachtige noordoostenwind. ANB Verkeersinformatie. Er staan 60 files, 220 kilometer, alles bij elkaar. Dat is iets meer dan gebruikelijk. Het is druk bij Utrecht door een ongeluk op de A12... en ook bij Rotterdam op de A13. Daar kom ik zo op. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch was ook een aanrijding. Dat zorgt nu voor 12 kilometer tussen knooppunt Eckersweijer en Bokston Noord. De A12, ik noemde hem al even, van Den Haag naar Utrecht... voor Lunetten Lunette, zes kilometer stilstaan. Op de hoofdrijbaan is de linkerrijstrook dicht. De langdurige werkzaamheden bij Arnhem... die zorgen voor veel vertraging richting Utrecht op de A12... vanuit Duitsland tussen de afrit Beek en Arnhem-Noord, 15 kilometer. De A13 van Rotterdam naar Den Haag. Voor Delft-Zuid, 5 kilometer. Er ging daar een auto over de kop, maar het is opgeruimd... de rijstroken zijn weer vrij. De loop door die viel ook nog behoorlijk vast op de A20... in beide richtingen voor knopend Kleinpolderplein... En de A73 valt op van Maasbracht naar Nijmegen... tussen Maasbracht en de Roertunnel, 5 kilometer. In de serie Kritisch Beleggen van Delta Lloyd schrijft er Hanneke Groenteman. Mijn moeder goochelde in de keuken, mijn vader goochelde op de beurs. Het eten en het geld. Wat doe je toch op die beurs, papa, vroeg ik wel eens. Dat is moeilijk uit te leggen, meisje, zei hij altijd. Beluister haar en andere inspirerende verhalen van onder meer Maarten van Rossum en Mark Lammers op deltaloid.nl slash beleggen. Want kritisch denken loont kritisch op het juiste moment. Deltaloid. De Deltaloid beleggingsfondsen zijn als beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Succesvolle online business brengt je dichter bij je klant. Maar waar vind je die interim e-commerce manager of online marketeer die ook echt het verschil maakt? Wij hebben de juiste online professionals. Someone, voor serious online business. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM software van Archie. Voor interim online professionals kijk je op someone.nl. Goedemorgen, het is vijf minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio in Journaal. De Joint Strike Fighter. Het gevechtsvliegtuig in ontwikkeling loopt steeds meer vertraging op... en het wordt elke keer weer duurder. Het deed toenmalig SP-Kamerlid Christophe van Velzen... denken aan het levensverhaal van een gokverslaafde. Ik moet eerlijk zeggen, voorzitter, ik vind het hele f project steeds meer lijken op het levensverhaal van een gokverslaafde. Eerst is het nog onschuldig, wat kleine uitgaven, en die uitgaven die worden steeds groter. En de financiële tegenvallers die worden steeds groter. En terwijl de omgeving van de gokverslaafde voortdurend waarschuwingen geeft om toch te stoppen met dit roekeloze gedrag, gaat de verslaafde er gewoon mee door. En vanmiddag wordt er weer informatie verwacht over de Joint Strike Fighter. De Algemene Rekenkamer komt aan het eind van de middag... met een rapport over de voortgang van het JSF-project. We gaan maar eens naar Den Haag. Daar is politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, we zeiden het al, de JSF wordt steeds maar duurder en duurder. Is er een kans, denk je, dat het hele project zal sneuvelen... bij de bezuinigingsronde waar nu in het katshuis over wordt onderhandeld? Het kan, maar wat ik hoor is het toch niet enorm aan de orde geweest... aan die veelgenoemde onderhandelingstafel... omdat simpelweg een streep door de JSF niet heel veel geld oplevert voor de komende jaren. Je weet het nooit zeker of het nog als ijs ingebracht wordt... door een partij, het schrappen van de JSF. Dat zou dan van de PVV moeten komen. En als dat gebeurt, is dat vooral een symbolisch signaal. Zodat het beeld ontstaat, in tijden van crisis... doen we niet aan dure vliegtuigjes. Iets wat voor de PVV eh, belangrijk is. En het beeld spreekt aan voor de PVV. Want die zijn nooit voor de JSF geweest. Maar een beeld brengt nog geen keihardige in het laadje. Mm, maar ja, zou het dan, je, je geeft al aan, het kan, het zou een optie kunnen zijn... Dat past natuurlijk wel in dit straatje, want de PVV wil ook iets binnenhalen, willen wel instemmen met hervormingen en bezuinigingen, maar dan ook iets terugkrijgen. Ja, dat klopt. Het zou kunnen dat het helemaal aan het einde van het plaatje, als alles bekeken is, dat de PVV concludeert: ja, dit is eigenlijk niet voor ons uh, voldoende. Uh, uh, dit is niet voldoende voor ons. Uh, wij uh, willen ook nog de JSF schrappen. Dan halen we dat in ieder geval symbolisch binnen. Dat is een optie, maar dat is dus even afwachten. Oké. Okay. We geven toch nu ook al geld uit aan de ontwikkeling van de JSF? Het kost ons nu toch geld? Ja, ja wij, wij betalen alleen aan de uh, ontwikkeling. Uh, en dat geld dat is al betaald. Het enige wat wij dus doen is meedoen aan die ontwikkeling ontwikkeling van de JSF en het aanschaffen van een tweede testtoestel. Tuurlijk, dat ontwikkelen heeft zo'n 800 miljoen gekost... maar daartegenover staat dat Nederland, euh, Nederlandse bedrijven... hierdoor ook opdrachten binnenkrijgen. Vraag is wat de economische schade is als je je handen ervan aftrekt. Nou, testtoestellen schrappen. Dat is wel een concrete optie. Doe je dat, dan levert dat iets op, maar niet een hele bulk aan geld. Ten slotte kun je ook de spaarpot minder vullen... voor als er wel een keer eh, nieuwe toestellen gekocht moet worden... met als resultaat dat je uiteindelijk minder vliegtuigen kunt betalen. Maar dat gaat om bedragen uitgesmeerd over tientallen jaren. Een discussie dus over later. Want, laten we niet vergeten... dit kabinet heeft besloten, en dat is een compromis... tussen VVD en CDA aan de ene kant en de PVV aan de andere kant... aan het begin van de regering hebben ze gezegd: Wij gaan geen beslissingen nemen over het kopen van nieuwe toestellen, want we hebben nu nog F-16's die voldoen nog wel een tijdje. Dus binnen deze kabinetsperiode wordt daar geen besluit over genomen, en ja, alleen dan kun je heel veel geld binnenhalen. Goed, dus het geld is bij de je is even niet te vinden. Maar wel, Marcel. Ja, een heleboel zaken kan ik allemaal opgenoemen. Dat zijn die hele bekende ja, hervormingen. Die kennen we. Die kennen we. Ja, er wordt vanmiddag weer uh, uh, verder gepraat, verder onderhandeld. Een paar uurtjes maar. Uh, en dan worden er pas definitief knopen doorgehakt. Niet vanmiddag laat ik dat misverstand door, uh, wegnemen. Maar misschien deze week of misschien volgende week... Uh, komt er een akkoord of een crisis uit het katshuis. Ja, Paasakkoord zit er misschien niet in, dat stond vanochtend ook weer in de krant, dat halen ze niet. Ja, dat weet je niet. Kijk, nee. je weet nooit hoe het gaat. Het is een cliché. Sorry daarvoor. Maar aan uh, voorspellingen waar je niks aan hebt... hebben jullie uh, ook helemaal niks. Doe maar niet. Uh, dus uh, ja, het kan, het kan niet. Maar het is nog even afwachten. Het is aan de onderhandelaars. Marcel Bril houdt het in de gaten. De onderhandelingen in het katshuis. Dan naar een uh, belangrijk gesprek dat van Blaag zal plaatsvinden. Burgemeester Els Boot van Giezelanden... moet zo dadelijk op het matje komen bij minister Leers. Omdat ze weigert mee te werken aan de uitzetting van een Afghaanse asielzoeker. Ook burgemeester Bert Bouwmeester van Koevoorde weigerde vorig jaar een Afghaans gezin uit te zetten en ging hierover in gesprek met de minister. Meneer Bouwmeester, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dan kunt u als geen ander vertellen wat mevrouw Boot straks te wachten staat. Wat staat haar te wachten? Nou ja, er zit één verschil. Het gesprek met minister Leers vond op mijn verzoek plaats. Maar het ging wel degelijk over hetzelfde onderwerp. En ik denk dat de circulaire die tijdens mijn gesprek nog niet op tafel lag... maar wel inmiddels door drie ministers ondertekend is verzonden in het najaar van vorig jaar... dat die centraal zal staan waarin de ministers zeggen... wij gaan over het uitzetten van asielzoekers en niet de burgemeester. En daar kun je een stevige discussie over voeren. Een discussie waar je wel uit zou kunnen komen, meneer Bouwmeester? Ik vermoed van wel. Ik mag hopen, voor collega Boot, dat dat ook mogelijk is. Ja, nee, omdat, ik In mijn vraag geval, het al, omdat er nu steeds gesproken wordt over een padstelling... tussen die burgemeesters die zich verzetten en de minister... Nou, ja, Er is wel wat aan de hand, denk ik. Eh, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat bij circulaire eh, allerlei andere interpretaties van de wet... Eh, waar uitvoerige jurisprudentie over bestaat, dat die nu opeens eh, ingang eh, vindt. Eh, en ik vind het dus ook terecht als burgemeesters, eh, zoals Els Boot, eh, zich beroepen op hun eigen verantwoordelijkheden in deze. Mm, en uh, even voor de duidelijkheid, het gaat over de inzet van de politie... wie, wie daar ja, het laatste woord over heeft in feite... U heeft destijds een gesprek gehad, weliswaar vrijwillig, dit is ook minder vrijwillig, met uh, minister Leers over de dreigende uitzetting van dat gezin. En u heeft uiteindelijk gelijk gekregen. Ja, omdat het in mijn opinie zo is, uh, en ik denk dat Els Boot daar net zo over denkt, uh, dat de burgemeester de verantwoordelijkheid dient te dragen, kunnen dragen, ook voor de openbare orde en veiligheid. Uh, en de hulpverleningsgaranties ook, overigens in de gemeente. Ja, en daar gaat het uh, dat steeds Dat is in Grieslanden niet anders. De openbare ja. orde en veiligheid, in hoeverre was die bij u, naar uw idee, in het geding in Koevoorden? Nou ja, als een hele lokale samenleving uh, om een uh, in dit geval afghaans tajikstaans uh, gezin staat. Um, en grote commotie uh, bestaat over het feit dat ze misschien zullen worden uitgezet. Uh, dan uh, is dat uh, al snel een uh, kwestie van openbare orde. Uh, en dus een verantwoordelijkheid van de burgemeester. Ja, en dat horen we en bood ook zeggen. als het gezin zou worden... Sorry? Dat horen we Booth ook zeggen. Um, en tegelijkertijd denk ik dan, als er juist geen politiebegeleiding is... dan zou er juist een verstoring van de openbare orde kunnen plaatsvinden. Of zie ik dat verkeerd? Nee, ik denk dat het. Ja, je kunt het van twee kanten bekijken. Maar het is te eenvoudig om te denken dat als de politiemacht, maar in voldoende mate ook door de burgemeester georganiseerd wordt, dat dan daarmee problemen in de openbare orde vermeden kunnen worden. De ontwrichting die plaatsvindt in de lokale samenleving kan dermate proporties aannemen. Dat het niet gaat om de feitelijke uitzetting, maar natuurlijk veel meer om datgene wat er omheen, de en daarna ook gebeurt. En dat is wel een zorg die de burgemeester zich ter harte dient te nemen. Nou zeggen allerlei deskundigen wel, meneer Bouwmeester... die verstoring van die openbare orde die zal nooit zo groot zijn... dat dat de beslissing van de minister kan tegenhouden. Wat vindt u daarvan? Uh, nou, dat, dat vind ik niet terecht. Uh, want uh, het begrip openbare orde en veiligheid is natuurlijk in die zin... Uh, uh, ook een kwestie die zich ja, in de tijd ontwikkelt, de definitie daarvan. Uh, er bestaat uitvoerige jurisprudentie, denk ik, over... Uh, om in welke gevallen terecht burgemeesters met een beroep op dat argument hebben gezegd... dit is volgens mij niet toelaatbaar. En het is niet voor niks dat het gezag over de politie is neergelegd... bij enerzijds burgemeesters, anderzijds bij het Openbaar Ministerie. Uh, en de ministers hebben weliswaar een aanwijzingsbevoegdheid op onderdelen van de politie. Maar daarmee treden ze natuurlijk nog niet in de verantwoordelijkheid van de burgemeester. En dat is de discussie die nu plaatsvindt. Sorry, ...waarin de minister zegt... ...ik ben verantwoordelijk voor asiel aangelegd... En daarover bestaat denk ik geen enkele discussie... Uh, ...en die gaat dus ook over... Uh, ...de aanwijzingen richting de vreemdelingenpolitie... ...als er zijn inzien wat dient te gebeuren... Uh, ...maar daar tegenover kan staan dat een burgemeester zegt... ...ik vind het in dit specifieke geval... ...gelet op de effecten die ik verwacht... ...niet verantwoord uh, dat die inzet plaatsvindt... ...en dan kan de burgemeester een bevel... ...richting de politie uh, uitvaardigen... ...maar de ministers staan ook wegen open... ...om, uh, om zo'n bevel uh, teniet te doen... Uh, ...alleen moet daar wel uh, iets meer... Gebeuren ...dan alleen de circulaire als ja. verwijzing te gebruiken. Oké, okay, nou, misschien luistert mevrouw Boot mee vanochtend naar het Radio 1 Journaal. Welk argument heeft bij u leers uiteindelijk overtuigd en wat zou u Boot adviseren? Nou, Laat ik vooropstellen, geen enkel geval is hetzelfde. Uh, dus dat gold ook niet voor wat mevrouw Bout nu uh, bezighoudt met haar zogenaamde F1-geval. Uh, en het geval bij ons, een gezin met, uh, met jonge kinderen. Uh, ik heb met mevrouw Bout natuurlijk al eerder uh, wel eventjes gesproken over mijn ervaringen. Uh, want zij heeft zich denk ik ook goed voorbereid op uh, de stappen die zij zou kunnen en moeten nemen. Uh, en ik denk dat zij het juiste doet door aan te geven dat haar niks anders rest dan uh, een beroep te doen op, die, op dat gezag uh, over de politie. Uh, en dat gaat dus niet alleen uh, mocht je zo'n zogenaamd F1-geval in je gemeente hebben. Dat gaat in feite iedere burgemeester van het land aan. Uh, omdat het je uh, zomaar zou kunnen gebeuren, zoals in mijn geval ook is gebeurd. Ja, F1-geval, even voor de duidelijkheid. Dan gaat het om iemand die verdacht wordt van oorlogsmisdaden. Dat krijg je deze status? Ja, dat is een algemene categorie heb ik begrepen, ja. eh, van mensen die bepaalde tijd uit Afghanistan zijn gekomen en om die reden een F1-status hebben gekregen. Ja. Maar terecht, ja. zeg maar, even, mijn collega, ja, ik heb de lokale omstandigheden, ook van deze meneer, eh, in acht te nemen en zijn gezinssituatie. En dat maakt dat ik mij zorgen maak over die effecten die optreden, mocht het komen tot een gedwongen uitzetting. Ja. En ik vind dat een terecht argument. Dus ik denk dat mevrouw Boot terecht iets te verdedigen heeft in het gesprek met uh, meneer Leers. Precies, in dat opzicht staat u achter, achter mevrouw Boot. U heeft dus ook met haar gesproken, haar enige sinds advies gegeven, meneer Bouwmeester. Heeft u haar toch ook wat kritiek gegeven en gezegd van... had eerst eens met leers gaan praten voordat u uw hakken zo in het zand zette? Want dat heeft u, u gedaan. U nou bent ja. eerst gaan praten. Ja, dat nou nee, uh, ook in Koevoorde was al eerder een bevel van mij aan de orde... rondom dit specifieke gezin. Uh, en pas na de finale afwijzing van de minister... Uh, op een verzoek om zijn bevoegdheid toe te passen... om het gezin een verblijfsstatus te geven... Uh, heb ik gereageerd met... dan wil ik toch nog graag een keer een ultiem gesprek daarover. Uh, en toen ging het natuurlijk over die politieinzet. Uh, maar uh, ja, mevrouw Boot die, uh, uh, heeft naar ik uh, weet... Uh, ook al uh, herhaaldelijke pogingen uh, uh, gewaagd om uh, in gesprek te komen over deze casus. Oh. Alleen, uh, zoals ik het begrijp, is de hele categorie F1-status... is uh, betrekkelijk onbespreekbaar geworden, laat ik het maar zo duiden. Oh. Goed, meneer Bouwmeester. Nou, dan valt te bezien of daar nog iets voor mevrouw Boots te halen is bij de minister. Bert Bouwmeester, uh, de burgemeester van Koeveroorden. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Dadelijk we praten met Roland Stekelenburg. Hij ontdekte een bijzondere reportage op internet... over de situatie in Syrië. Straks meer daarover. Eerst maar eens horen hoe het is op de weg. Wijnand Zwaan, A13, A12, ja, A2. Uh, Inderdaad, er waren toch veel ongelukken vanmorgen. Maar op de meeste plekken zijn de rijstroken weer vrij. Maar bij Rotterdam staan nog wel veel files door dat ongeluk op de A13. Nou, daar kom ik zo op. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, daar ging het ook mis. En er staat nog file tussen knopend Eckersweijer en Bokstel Noord. 10 kilometer. De rijstroken zijn daar weer vrij alternatief is de route via Os over de A50 en de A59. Bij Utrecht op de A12, Den Haag richting Utrecht... voorknopend Lunette, 7 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij na een ongeluk. En op de A13, ik zei het al, ging een auto over de kop... richting Den Haag bij Delft-Zuid. De weg is vrij, er staat wel file daardoor... vooral op de A20 in beide richtingen... voorknopend Kleinpolderplein, 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark-Robin Visser is in Amsterdam-West op bezoek bij Radio Mart. En is druk in de ja. weer nu, Mark-Robin. Surinaamse ja. zender waar het al dagen gaat over die amnestiewet in Suriname natuurlijk. Je hebt wat problemen, geloof ik, met, met wat gasten vanochtend die maar niet komen. Maar nou, er is voldoende andere zaken tellen. te doen, toch? Ik ben inmiddels gepromoveerd tot koffieboy, want nou, de presentator ik. zit nu alleen in de, in de studio. En ik moet hem nu koffie met suiker en melk inschenken. De presentator uh, is uh, Harley van Embrix. Die presenteert het programma Start met Mart. Mart staat voor Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie. En er wordt vanochtend veel gepraat over de situatie in Suriname in het Surinaamse parlement. Er zijn mensen die bellen. En ik heb even een kort overzichtje gemaakt van wat hier zoal besproken wordt. Laten we even luisteren. Ik kan me niet voorstellen dat deze man nog in Nederland woont. Want hier heb je democratie, hier kan je zeggen wat je hebben wil. Je hoeft niet bang te zijn om de straat op te gaan. En dat hebben we niet in Suriname, helaas. Je hebt mensen daar in het land die niet durven te zeggen wat ze willen. Want het is een gevaar en dat is er nog steeds. Ik kan me niet voorstellen dat mensen nog denken dat deze man een amnestie moet krijgen. Waar blijft het recht... Denken we ook aan de nabestaanden, de kinderen van die mensen die afgemaakt zijn? Simon Petrus vroeg aan de Heer een keertje: Hij zegt, Heer, als mijn broer mijn pijn doet of zo, of vreselijk iets doet op mij, hoeveel keren moet ik hem vergeven? Zeven maal. Toen zei Jezus: Nee, zeventig maal. Zeven maal. Weet je wel? En als je kijkt naar, uh, naar uh, uh, Stefanus, toen op hem dag, Paulus was erbij. Toen zei dus hij, rekenen deze zonde niet toe. De andere kant zeggen we maar, goeiedag, de laatste voorloper. Ja, goeiedag uh, Sonny. Goeiedag. Hi. Als mensen niet willen reageren, we kunnen ze niet dwingen of ze gelineerd waren aan een bepaalde familie. In die, in die toestanden. Maar over eerlijkheid uh, gesproken. Ik weet niet als die luisteraar luistera zondag naar Adriaan van Disjie heeft gekeken in Indonesië. Uh -huh. eh, hoe Nederland daar huis heeft gehouden. Plus die safari WGD wat ze die mensen hebben vermoord. Ze hebben meer mensen vermoord. Heel veel dingen weet de Nederlandse regering van. Men houdt het bewust schuil. Men zet het niet in de boeken. Die advocaat heeft gezegd, misschien gaat ze die zaak weer heropenen. Want een paar van die militairen, die leven nog. Men heeft met ze gesproken op televisie. Die mannen hebben gezegd, we hebben geen spijt. Want die journalist vroeg ze, heb je geen spijt? Want het kan. Je bent jong, je doet iets. Net als die militairen in Suriname. Die mensen zeiden, ik heb geen spijt. En ik had het zo weer gedaan oké okay. snap je wat ik bedoel dus ja. dat bedoel ik en ik heb het niet over dat is tuurlijk Dinsma last dit maar, 15 of 800 of 1000 het is veel zelfs 10 is al te veel begrijp je dus Dinsma mag takvoed naar dit verdriet okay. want niemand wil dat hebben maar men niet met twee maten en daar moeten wij bewust van zijn en de kan Dinsma Trakondri Amerika ook speelt ook een vieze rol dat kan het ook in Suriname aldus gezegd vandaag 3 april dankjewel ja, zomaar even een greep uit de reacties die hier vanochtend binnengekomen zijn... bij Radio Mart in Amsterdam. Het gaat hier al twee dagen over de situatie, over die amnestiewet in Suriname. En de reacties, zoals je ook kon horen, die zijn heel erg verschillend. Hè? De eerste beller die zei, waar blijft het recht, er moet recht worden gedaan. De tweede beller, die zichzelf evangelist noemt trouwens... die heeft het over vergeving, dat je uiteindelijk mensen hun zonden moet vergeven. En de laatste belster die het heeft over de verschillende maten... Gemeten wordt als het gaat over, over internationaal recht. De verhoudingen tussen voorstanders en tegenstanders van die amnestiewet, als je de belles moet bekijken, is ongeveer 50-50. En ja, dat komt wel een beetje overeen met de verdeeldheid die je toch ook in, in Suriname ziet, Marcel en Lara. Okay, Mark Robin, hartelijk dank. Uh, jij bent vanochtend dus bij dat Surinaamse radiostation in Amsterdam-West, Radio Mart. Het is voor de buitenwereld moeilijk om een goed beeld te krijgen van wat er nou in Syrië aan de hand is. Veel opstandelingen sturen beelden die ze met hun mobiele telefoon maken door naar YouTube. Maar welk verhaal met die beelden verteld wordt, is vaak niet helemaal duidelijk. Journalisten kunnen er nauwelijks werken, waardoor we maar moeilijk een beeld kunnen krijgen van wat daar precies gebeurt. Bij onze internetkenner Roland Stekelenburg. Roland, jij kwam gisteren een video tegen waar je ons op wilde attenderen, hoorde ik. wat? Wat heb je gezien? Vertel eens. Ja, ik zit het dan vaak heel erg te volgen op YouTube... wat er allemaal gebeurt. Het zijn uh, ontzettend veel uh, video's die daar uh, alsmaar online gezet worden. Uh, maar er zit dan helemaal verder geen duiding bij. En ik kwam gisteravond eigenlijk een hele interessante uh, uh, video tegen. Eigenlijk meer een documentaire. Dat is best lang. 25 minuten. Uh, gemaakt door een journalist van Al Jazeera. Undercover. Helemaal met een iPhone. Uh, die jongen heeft een paar maanden in Syrië uh, rondgereisd. En... Ja, hij heeft dat gemonteerd tot een uh, ja, toch wel hele bijzondere uh, video... omdat het toch ja, context geeft en daardoor eigenlijk een heel goed beeld geeft... wat er allemaal gebeurt. I can't tell you my name. I've spent many months secretly in Syrië for Al Jazeera. I cannot show my face and my voice is disguised to conceal my identity. Because I don't want to endanger my contacts in Syrië. Ja, documentaire dus gemaakt met een iPhone en dus van tevoren erover nagedacht. Want hij heeft een inleiding, er zit muziek onder, die beelden zijn dus geknipt. Dat kan dus met een ja, iPhone. Ja, dat heeft hij allemaal achteraf gedaan. Ik ja, bedoel, maar heeft, goed, moet je van, het... van tevoren erover nadenken dat je zoiets gaat maken. Ja, hij heeft het in, in, uh, in samenwerking met Al Jazeera uh, gedaan. Uh, dat is de, de Engelstalige variant daarvan. Dat zijn natuurlijk toch mensen die veel betere contacten hebben in die landen... en daardoor uh, dit soort dingen wel durven, waarbij wij dat natuurlijk vaak niet durven... omdat het gewoon te gevaarlijk is. Um, ik denk wel dat dit een beetje de toekomst is van de televisiejournalistiek in dit soort landen. Uh, je kunt daar gewoon simpelweg niet rondreizen met een cameraploeg, met auto's, met tv erop. Want uh, uh, dat weten we allemaal wat er dan gebeurt. Uh, je kunt natuurlijk wel met een telefoon in je zak, uh, als je contact hebt in zo'n land of daar woont... of op een andere manier daar verbonden bent, dit soort dingen doen. Um, de beelden die hij heeft gemaakt zijn ook zo bovenop wat er, er gebeurt. Hij gaat echt met mensen de straat op. Hij filmt de manier waarop er gedemonstreerd wordt. Het, het greep mij echt uh, naar de keel. En hij heeft er achteraf ook een heel mooi verhaal van gemonteerd. Met echt een kop en een staart. Met een, uh, een verhaal wat verteld wordt. Echt zoals een professionele journalist dat vertelt. Je kan ook monteren op een iPhone en op een HTC. Is de kwaliteit goed? De kwaliteit van wat je met telefoons kunt filmen is echt verbluffend aan het worden. Uh, je ziet, uh, vooral als het een beetje licht is, zie je uh, eigenlijk soms het verschil niet eens meer. Het, het geluid is vaak het probleem. Vandaar dat het wel belangrijk is om achteraf uh, dat toe te voegen of te monteren. En... Ik vind eigenlijk, als je zo'n video bekijkt, dat juist het feit dat het allemaal soms een beetje schokkerig is en dat er hard gerend wordt en dat het niet altijd scherp is, dat is ook gewoon hoe het is. Het is eigenlijk veel, werkelijkheid veel rauwer ja. en veel meer uh, zoals de werkelijkheid, denk ik, is dan de vaak gestileerde documentaires met een professionele cameraman. Ja. En wat je al aangeeft, niet meer tegen te houden als je dat met een telefoon gaat doen? Nee, nou dat, dat is natuurlijk wel een, een ontwikkeling die we zien. Uh, de, de regering in Syrië heeft in december geprobeerd de iPhone gewoon te verbieden. Nou, dat is natuurlijk een soort wanhoopsactie, actie, wat natuurlijk niet te doen is. Want dan moet je alle telefoons verbieden, want je kunt met alle telefoons kun je uh, video maken. Uh, maar dan krijg je ook echt natuurlijk Noord-Koreaanse toestanden. En dat, dat is gewoon niet meer houdbaar. Dus het wordt voor dit soort regimes in toen toenemende mate wel heel moeilijk om de valen... Uh... Onder het vloerkleed te houden. Nou, hey, Roland, voor de mensen die dit horen en willen kijken, waar kunnen ze het vinden die uh, video? Ja, dan moet je even naar YouTube gaan en uh, die video heet uh, Songs of Defiance. Uh, maar ik zal het ook even twitteren. Het linkje, okay. dus als je ons volgt, Radio 1 of mij of. Uh, of mijn hele radio. Ik zal nog wel even door Twitter staan. Oké. Okay. Dan naar Microsoft. Kondigde gisteren aan het distributiecentrum voor Noord-Europa. van Duitsland naar Nederland te verplaatsen. En de reden: dreigende rechtszaken over patenten. Wat is daar aan de hand? Ja, vanuit die vestiging in Duitsland. Uh, distribueert Microsoft allerlei producten. software, gameconsoles en dat soort dingen. Het gaat ook maar om 50 banen. Dus het is niet een hele grote operatie. Maar het is wel heel opmerkelijk. De reden voor die verhuizing die Microsoft uh, heeft. Uh, uh, gegeven, althans dat is in ieder geval wat uitgelekt is... is de patenten die aangespannen zijn door telefoonfabrikant Motorola... Oh. Uh, tegen Microsoft. En dat is natuurlijk iets wat we de laatste tijd uh, steeds vaker zien... dat die grote elektronicafabrikanten elkaar uh, te lijf gaan over patenten. Ja, ook uh, rechtszaak tussen Samsung en Apple. Hè? Dit is de trend op dit moment... Ja, waar dit, waar dit over gaat, is de belangen die steeds groter worden... en de ontwikkelingen die steeds sneller gaan. Dus een kleine voorsprong die uh, Samsung heeft, of Apple, of Google... Uh, en uh, kan heel belangrijk zijn in het verwerven van een marktpositie. Maar kan je dat soort technologieën afschermen? Nou, dat is ongelooflijk ingewikkeld. De partijen die innoveren en als eerste zo'n inkomen, die, die kunnen vaak zo allerlei patenten claimen op een toestel, op technologie. In dit geval gaat het om een videoformaat waar hmm. de patentenoorlog over gaat... tussen Motorola en Microsoft. En vergeet... Niet. Motorola is net overgenomen door Google... En Google is weer een grootmacht die natuurlijk Microsoft te lijf wil. En de enige reden dat Google uh, Motorola heeft overgenomen zijn de 17.000 patenten die Motorola heeft. Want mm. dat is helemaal niet zo'n goed draaiende fabrikant. Nee. En dan misschien overvraag ik je nu, Roland. En we hebben er nog 40 seconden voor. Maar zit, Was... zit Microsoft dan veiliger in Nederland dan in Duitsland? Hoe zit er lopen hier minder rechtszaken. En dat heeft waarschijnlijk. Maar dat kan dus wel komen. Dat dan. kan allemaal komen. De eerste pogingen zijn hier ook al gedaan door Samsung. om de, de iPad uit de winkels te houden. En andersom, uh, Apple die probeert de. de de tablets van Samsung uit de winkels te houden. Dus ik weet niet of dit nou een structurele oplossing is voor Microsoft. In Duitsland werd het iets te heet. Ja, op dit moment wel. Roland oh, Seikluburg, hartelijk dank. Laatste nieuws over internet kreeg u van hem. En de video is inmiddels uh, op Twitter te vinden. Er is ook veel stille ademing beslechte kleding en toch ze dus netjes naast elkaar rechtop lopen. Armoede, onveiligheid, drugs. Dan zie je jongens hier van een jaar of twintig die rijden in die grote auto's. Hoe komen ze er dan? Wat ben je dan? Een oplichter. In de Rotterdamse probleemwijk Bloemhof komt alles samen. Polen, Bulgaren, noem maar op, Roemenen. Deze week van half tien tot half elf bij Caro Goedemorgen Nederland, Lente in Bloemhof. Alle, alle, nieuwe begin is moeilijk. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Daarmee kunt u snel over uw geld beschikken. Kijk op das.nl slash ondernemer. Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Boek ook je KLM-tickets op... Vliegwinkel.nl Oswald Boteng, een Britse kledingontwerper van Ghanese afkomst... verwierf de afgelopen jaren internationale roem. Het succes heeft echter een prijs. Vanavond, op Nederland 2, in Avro Close-up... A Man's Story...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 Dit is Radio 1.